Door met het NOS-jaar. De Russische president Poetin heeft zijn waardering uitgesproken voor het Russische leger. In een videoboodschap spreekt hij van een bijzondere operatie. Het is niet voor het eerst dat Russische troepen onder de zwaarst mogelijke omstandigheden uiterst effectief te werk gaan, zei Poetin. Hij herhaalde dat hij Oekraïne wil demilitariseren en ook zei hij opnieuw af te willen van de Oekraïnse regering. Die hij omschrijft als nationalistisch en anti-Russisch. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat het leger twee steden in het zuiden van Oekraïne volledig heeft geblokkeerd. Het zijn Berdjansk en Gerson. In de buurt van Gerson zou ook een luchthaven zijn ingenomen. In het oosten van Oekraïne zijn Russische troepen de stad Garkov binnengetrokken. Dat meldt een adviseur van de Oekraïnse minister van Binnenlandse Zaken op sociale media. Op filmpjes is te zien dat Russische legervoertuigen door de straten rijden van Garkov. In Kiev is het volgens het gemeentebestuur afgelopen nacht relatief rustig gebleven. Wel is in een plaats in de buurt volgens de Kiev Independent een flatgebouw van negen verdiepingen geraakt bij een Russische aanval. er slachtoffers bij zijn gevallen is niet bekend. Ook wordt net ten zuiden van de hoofdstad zwaar gevochten in Vasilkiv. Daar woedt een hevige strijd om een luchtmachtbasis waarbij een oliedepot is gebombardeerd en in brand gevlogen. De Amerikaanse oud-president Trump heeft de Russische invasie van Oekraïne veroordeeld. Hij zei te bidden voor de Oekraïners en prees de Oekraïnse leider Zelensky als moedig. Eerder wekte Trump nog ergernis toen hij het militaire optreden van Poetin geniaal noemde. Trump herhaalde dat hij Poetins optreden slim vindt... omdat het Rusland is gelukt om de wereldleiders en de NAVO op het verkeerde been te zetten. De Amerikaanse ondernemer Elon Musk heeft zijn satellietnetwerk Starlink ingeschakeld voor Oekraïne. Dat gebeurde na een oproep van de vicepremier van het land. Via het netwerk zouden inwoners van Oekraïne overal toegang kunnen krijgen tot internet. Nu zijn door de gevechten de verbindingen geregeld verstoord. Het weer vandaag volop zon, 9 tot 11 graden wordt het. Ook morgen veel zon en mogelijk nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 ...zijn we de hele week bezig om een paar leuke plaatjes voor u uit te kiezen... ...en in dit programma dan te kunnen draaien. En de volgende artiest is Helena Madeleine. roepnaam Helen van Capelle. U kent haar natuurlijk als Helentje van Capelle. Geboren in Hilversum op 13 mei 1944, Nederlandse zangeres. en uh, Ze is vooral bekend geworden voor een nummer wat eigenlijk haar hele leven heeft... ...is Het nummer heeft dat haar achtervolgt. Het is uh, Naar de Speeltuin. En u hoort hem nu, Helentje van Capelle met Naar de Speeltuin... Toe gaan pa en moe Met ons snijden speelt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 Believe De dromen we samen, de to me. De harmonie gaat nooit verloren De harmonie van Kromenie De harmonie is weer herboren De harmonie van Kromenie De harmonie van Kromenie Zat slecht in de slappe was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 e dag. Doris, beter bekend als uh, Tom Manders of andersom. Tom Manders is beter bekend als Doris met uh, de harmonie van Cromini. En daarvoor hoorde Willy Derby, ook een veelgedraaide artiest in dit programma, met een opname 19 in 1939. Het was Vannacht als de bloemen dromen. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is Ramse We geboren in een uh, in uh, Suzanne, op 29 augustus 1933. En overleden in Amsterdam op 1 december 2009. Als de Nederlandse chanson. chansonnier moet ik zeggen. Componist, liedjeschrijver en acteur. En haar carrière als acteur bij de Nederlandse comedy maakte. Zelf sinds de jaren 60 verjoren als zanger. Met liedjes als uh, Sammy. We zullen doorgaan. Pastorale. Laat me zink, vecht, huil dit lakwerk en bewonder. Ja. Allemaal krachtige meezingers. En het zing, vecht, heil. bid, lach, werk en bewonder... die hoort u nu. Ramse Zaffi, hier op CFM Zandvoort. Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.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 Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.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 Mijn zee, en wat, wat er ook gebeuren mag, ik hou nog meer van jou als toen die tijd.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 Hier in dat kleine dorpje, samen met mijn Linden, het meisje van mijn dromen. Je bent mijn liefste, lieve Linden. als je eens wist hoe ik jou ben. Je bent mijn liefste, lieve Linden. Als je eens wist hoe ik jou beminnen, dan zou je nu weer bij me komen en samen van de liefde dromen. Je bent mijn liefste. Liefde. Ja, dat was de musiczaal, want jij bent mijn liefste, lieve Linde. En daarvoor hoorde u Reinhard bij, met als de dag van toen. U luistert nog steeds naar de lokale omroep CFM Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En uiteraard bedankt ik even kort draaien... want elke week komt hij aan met een hele bak vol met plaatjes. Dan zegt hij van, Mario, dit zijn nou leuk leuke plaatjes voor uh, het programma Zandvoort uit Zandvoort. Nou, en bijna alles is leuk en meestal hou ik er een paar achter voor volgende week... want het zijn er zoveel, we zijn er heel erg blij mee. En de volgende artiest, de laatste maanden van zijn leven... woonde hij alleen in een flat in Zandvoort waar hij in 1959 uh, zelfmoord pleegde. Hij werd begraven op de alge oude algemene begravenplaats in Dorm, nummer S37... na zijn eerste vrouw. En uh, zijn uh, biograaf schreef in 1950 later over... Een wanneer Lou Bandi lang tot de historie vergaan is... en het erkentelijke nageslagbedevaarder zijn... naar zijn praalgraf onderneemt. In werkelijkheid rustte Bandi in een eenvoudig graf... op een niet meer in gebruik zijn begravenplaats. Maar hij heeft ons nagelaten met een heleboel mooie muziek, dacht ik zelf. U hoort nu Lou Bandi met Je moet niet alles weten. Een Opname 1928. Wiste mensen piekeren nacht en dag over heel Londen. Bestaan, waar hij met zijn kwaad op goed gedrag naar zijn dood naartoe zal gaan. Ik weet wel, al ben ik geen filosoof, dat vind ik kolossaal. Ik wanneer de dood me inviteert, geen belasting meer betaal. Maar je moet niet alles weten van wat er hier gebeurt.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 Zag wanneer de je vaart Haar een neger kindje dwart. Als rood was een reuze exemplaar Om die viel meteen van schrik in zwijnt Maar mijn tante riep wel draag Dat komt vroeger was ik s'avonds dol Op die kwatta chocola Maar je moet niet alles weten Van wat er hier gebeurt want als je alles weet, oh heer Dan leef je geen seconde meer Want er denkt hier van die dingen Die maken je van vreemd. En als je alles weet Dan weet je nog geen steen In de keuken van een heer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 Sint-Ratzker en wonen in de lucht Want marst ons een gezicht, Europa is ontplicht. Dus ook ons kleine Nederland waakt moedig voor zijn plicht Ons optimisme heeft ons niet verlaten Geen Nederlanders slaakt een droeve zucht We werken alle mee, te land en ook ter zee Rijnparmer rijdt nu in praktijk ons viergementje een En we willen ons landje vrij, dus dienen dat voor erbij. Maar als we met verlof gaan, zijn we als een kind zo blij. Want vecht ze er majoor ons durf verlof pas voor. Zegt hele cel, ik dank je wel en we gaan er Twee vandoor. Driemaar vierentwintig uur.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 We schaar van zes en klaar voor Nederlands hier bekomt. En we willen ons landje vrij dus dienen dat voor erbij. Maar als we met verlof gaan, zijn we als een kind zo blij. Want we hebben zelfs Jan Major Als de verlof pas voor. Zegt hele stel ik dank je wel en we gaan er mee door. Twee maal 24 uur.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 De en die plaat is uh, al uh, heel wat keren opnieuw ingezongen door de artiesten van nu. En dan zijn het uh, behoorlijke carnavalskrakers geworden. En ja, en nu is het ook carnaval. In delen van het land wordt nu groot feest gevierd. Nou ja, er wordt gezegd op het nieuws een uh, bescheiden feestje. Maar ik heb ze gezien, de feestjes. echt ze zijn behoorlijk uh, groot met heel veel mensen. Maar ja, de restricties zijn eraf, hè. Anderhalve meter is eraf, mondkapjes zijn eraf, behalve in de bus of in de belbus natuurlijk. Daar moet u nog wel een mondkapje op hebben, maar voor de rest uh, is het allemaal weer vrij... en we kunnen weer onbeperkt bezoek ontvangen. Dat is het natuurlijk weer positief. CFM Zandvoort, lokale omroepen uit de badplaats Zandvoort. Tony uh, Corsari, pseudoniem van André Mathilde Eduard Pareng, is geboren in Tien op 12 november 1926 en uh, overleden in Gent op 2 september 2011 was tijdens de pioniersjaren van de Vlaamse televisie... een populaire televisiepresentator en quizmaster. En tijdens de jaren 50 en de vroege jaren 60... was hij regelmatig op het NIR. En daarop zoals zoals wij het kennen, het BRT. En hij werd ook als zanger bekend. Ja, anders kwam hij niet in dit programma voor natuurlijk. U hoort hem nu Tony Oussari met Mijn Tante Antoinette. Mijn Tante Antoinette is er... Laat zij het stokje zwierens naar je gaan, al is ze tachtig jaar, toch leed ze de fanfare tot ieders grote pret. Mijn tante Antoinette, men richtte in ons dorpje een grote wedstrijd in, men zocht tussen de meisjes een nieuwe koningin. Zij zou chef-majoretten van de van zijn Maar nu is mijn zij te groot en dan weer veel te klein Toch komt me na tien jaar het goede exemplaar Mijn tante Antoinette is chef de majorette Als zij het stokje in de lucht lanceert Is er geen mens die niet applaudisseert Al is zij tachtig jaar toch bleek zij de fanfare, tot ieder schot er werd. tante Antoinette, haar benen zijn niet recht meer, haar voeten groeien krom. Haar rug staat met een tootje, daarop slaat men de trom. Muziek kan ze niet horen, zij is doorval kampot. Maar haar de dematie zwaaien is voor ieder een genot, haar virtuositeit. Kent men van weet en zeet, mijn tante Antoinette is chef der majolette. Laat zij het stokje om de vingers gaan, gaan alle harten even harder Al is ze tachtig jaar, toch leeft ze de fanfare. toch.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 De mooiste stad in ons land, al die Amsterdamse mensen, al die leegjes avonds, avonds, avonds, avonds, avonds, avonds, avonds, avonds, avonds, avonds, avonds, avonds, avonds, Don't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 En daarvoor Wim Sonneveld met Aan de Amsterdamse Grachten. Ja, het zijn altijd heerlijke nummers van uh, Wim Sonneveld. Ik zou zo uh, een dag kunnen besteden aan al die mooie plaatjes die deze meneer heeft mogen maken. In de tijd dat hij nog leefde, uh, natuurlijk Wim Sonneveld. En de volgende artiest is Ria Roda, pseudoniem van Maria Hendrik Giebels, Geboren in Brunsum op 12 september 1931. En overleden in Weert op 25 december 2010 was ze Nederlandse zangeres. En samen met Rosie Beelen vormde ze jarenlang het duo de Limburgse zusjes. En daarnaast vormde ze samen met haar man Jantje Hendricks het duo Jan en Ria Hendricks. En als solozangeres presenteerde ze zich onder de namen Ria Roda, Ria Hendricks en Marielle. En bracht ze diverse platen uit. En ook nam ze in de periode 1957-59 samen met Johnny Hoes enkele singles op. En daar heeft ze een tijdje in Helma en Selma gezongen.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 Ja, dat was Ria Roda, met Als het Orgeltje speelt. En ik zit eens even naar de klok te kijken. En ik zie dat het al bijna weer tijd is voor het nieuws en weer vanuit Hilversum. Ik wilde nog uh, wat meer plaatjes draaien, maar het gaan we, we gaan het niet redden. Uiteraard als u het programma gemist heeft of een stukje gemist heeft. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma nogmaals herhaald. En natuurlijk volgende week zondag ben ik er weer tussen 9 en 10... met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog eventjes kort draai voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollands. Stalige muziek. En ik heb nog misschien nog twee plaatjes te gaan. Misschien nog een stukje van de Ramblers. Met open de deur, Richard. Maar eerst die, die mooie plaat van het Jordaan Cabaret. Of gewoon Jordaan Cabaret zonder het. Met we gaan naar Zandvoort. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Nog een hele fijne week. En misschien tot volgende week. Tot ziens. Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Al paas is droe je goed en moe, haar voor de dag.